Verder blijkt uit de enquête dat bijna 70% van de artsen moeite heeft om een gesprek te voeren over een naderende dood. Daardoor wordt zo'n gesprek vaak te laat gevoerd, denken veel geënquêteerden. Bij een oefening in de buurt van Nuremberg in Duitsland is een Nederlandse marinier van 21 omgekomen. Hij zat in een landrover die omsloeg. Nog naar het ziekenhuis gebracht, daar bleek dat hij was overleden. Een tweede marinier die ook naar het ziekenhuis moest is buiten levensgevaar. De Maréchosee onderzoekt de zaak.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 Als we niet uitkijken, verdwijnt het vries. Een terugblik op dag drie van Roland Garros en live muziek. Het is twee minuten over twee op het vroege begin van 30 mei. Hallo, dit is Nog Steeds Wakker van Omroep WNL. Het omstreden ACTA-verdrag is vandaag door de gehele Tweede Kamer definitief van tafel gegooid. Het verdrag dat zich hard maakt voor auteursrechten is erg omstreden. Voor internetgebruikers zou de privacy namelijk in het geding zijn. Een organisatie die zich altijd hard heeft gemaakt voor ACTA is Buma Stemra... Grote kans dat zij vandaag een enorme baaldag hadden. We vragen het aan Robert Baroeg, lobbyist bij Buma Stemra. Meneer Baroeg, goedenacht. Ja, Was het een, een, een baaldag uh, uh, op de zaak? Nou, het was vooral een baaldag... omdat er zo verschrikkelijk veel misverstanden zijn over, uh, over ACTA. Dat, uh, dat er tegenstand was uh, hierover, dat wisten we wel. Ook dat de kans klein was dat uh, Nederland hem toch zou, uh, zou ratificeren. Maar uh, het, het geweld waarmee... Uh, uh, Acta bestreden werd uh, gister, uh, gistermiddag. Ja, dat was wel bizar hoor. Ja, nee. Ik las zelfs dat Acta een bedrijf was dat uh, Twitter en YouTube wil neerzetten. En dat Acta het mogelijk maakt dat um, uh, iedereen bij de grens gecontroleerd wordt of weet ik veel wat. En uh, dat is echt allemaal apenkom. Ja. Maar toch zegt het iets dat de gehele Tweede Kamer... Er zijn in totaal drie moties geweest. Hè? Er is een, ja. uh, een, een motie geweest dat het uh, afgekeurd zou worden. Er is nog een motie van de PVV gekomen dat het definitief afgekeurd zou worden. En ja. nog een motie gekomen van D66... dat het ook in de toekomst, als er iets komt wat er ook maar een beetje op lijkt dat dat ook afgekeurd wordt. Dus dat ja, de Kamer ja, is laatste, wel heel die enthousiast. Laatste, ik, die laatste daar heb ik me echt heel erg over verbaasd. Ik denk toch dat als er, een, als er een voorstel komt... of het nou een richtlijn, een wet of een verdrag is... dan zou je toch alles op zijn merites moeten bekijken. Maar om nu al te zeggen... we gaan soortgelijke dingen in de toekomst... Uh, uh, uh, daar, gaan we, daar gaan we niet voor zijn. Ja, dat is natuurlijk ook een, een, een motie die onuitvoerbaar is. Mm -hmm. Maar het, het is de gehele Tweede Kamer. En de Tweede Kamer ja. die vertegenwoordigt eigenlijk iedereen die gestemd heeft. Dus eigenlijk is heel Nederland namens de Tweede Kamer tegen ACTA. Waarom <laughs> doen we stemraad dan, hele, dan toch voor? En dan heb je dat hele kleine dorpje dat uh, uh, aan, de, aan de kust. Dat, uh, nou. Los, los van ACTA, we zijn voor het, uh, voor het beschermen van auteursrechten. Maar is het Zoals... niet zo dat, dat, de, dat het doel dat ACTA heeft door misschien in de Tweede Kamer wel gedragen wordt... maar de middelen om dat doel te bereiken, namelijk dat er privacy geschonden moet worden... dat maar dat, de, dat de vooral die, tegenstaat? De, de, de privacy die hoeft niet geschonden te worden. Dus sta, sterker nog, er staat overal in ACTA en je kan het nalezen op www.actafacts.com... Um, uh, ...daar staat dat uh, de, de, de rechten juist beschermd moeten worden. Bovendien voor alle wetgeving die, die volgt uit uh, het ondertekenen of ratif en ratificeren van het ACTA-verdrag... ...is nationale wetgeving van toepassing. Dus ook in die landen zelf, in de landen die uh, ACTA ondertekenen, moet alles nog volgens de normale democratische processen goedgekeurd worden. Ja. Uh, dus uh, de tegenstanders die lopen echt op uh, dingen vooruit. En er wordt, kijk, er is natuurlijk een enorm belang bij, uh, uh, bij het verspreiden van informatie op, uh, op internet. En het enige wat wij zeggen, wij vinden dat ook goed, maar wat wij zeggen is als dat materiaal is, dat gemaakt is door uh, mensen die daarvan, uh, die daarvan willen leven... dan moeten ze daar ook een, uh, een, uh, een vergoeding voor kunnen krijgen. Ja, en dat moet ik wel kunnen. Maar kritiekpunt op Acta is natuurlijk... Uh, dat het om te beginnen uh, nogal de, de, de mensen in de, in de tang houdt. Goed op ze past. Als je drie keer verkeerd doet, dan kan je flink in de penarie belanden. Nee, dat is dus echt, dat is echt niet waar... Lees het nou eerst, dan, dan zal je zien dat dat er niet in staat. De Three Strikes You're Out-clausule, uh, die stond in ver verleden stond die in een conceptversie. Uh, de huidige versie, die al 17 maanden lang openbaar is, daar staat dit niet in. Er staat ook niks wat ertoe kan, uh, kan leiden. Het is echt gewoon niet waar. En heel veel mensen die praten elkaar na, maar zonder, die, uh, zonder dat verdrag. Nou is het goed te lezen en zonder met een alternatief te komen voor dat enorme probleem dat er uh, op een hele grote schaal... gepirateerd wordt. En dat mensen die hard werken om iets te verzinnen... om iets te maken, om te creëren... geen, geen inkomsten kunnen krijgen, omdat mensen het uh, namaken en er zelf geld mee gaan verdienen, maar heeft u uh, al, al uh, wet is en in Europa. Maar heeft u dan uw werk wel goed gedaan, als er zoveel misverstanden zijn? U bent een uh, lobbyist, u moet het naar buiten nee, brengen ik heb, namens BIMA stemmen. Ik heb, ik, heb, ik, heb inderdaad, ik heb inderdaad met een aantal partijen heb ik hier, uh, hierover gesproken, maar weet je, dan zit je ook verderop in, uh, in het politieke proces. Va vakwerk eigenlijk door de tegenstanders dan, qua lobbyen? Daar moet u misschien wel respect voor vakwerk, hebben. Een vakwerk een vak, vakwerk uh, voor, de, voor de tegenstanders, maar ja. je weet, je weet wat, een, wat de definitie van een lobbyist is. Hè? Uh, een lobbyist is een activist waar je het niet mee eens bent. <laughs> Kijk. Nou ja, uh, uh, uh, ik neem aan dat de strijd uh, namens Buma Stemra nog wel uh, verder gaat. Zij het uh, nu misschien iets meer in de kantlijn... nu de hele Tweede Kamer tegengestemd heeft. Robert Beroeg van Buma Stemra, dank u wel. Goeienacht. En we blijven nog even bij ACTA. De Tweede Kamer uh, is dus tegen. Dat staat vast. Door een ingediende motie van VVD'er Afke Schaart... en Gees van D66. Meneer Verhoeven, goeienacht. Goeienacht. Ja, het was dus ook uw motie... Uh, u was ja. erg tegen, dus een succesvolle dag voor u. Ja, het was een, uh, een goede dag. We hebben als D66 eerst vrij alleen de afgelopen jaren uh, tegen ACTA gestreden. Omdat wij het echt een uh, heel slecht verdrag vinden. En je ziet nu gelukkig uh, dat ook in Europa en uh, ook in de Tweede Kamer uh, ja, meer partijen gaan inzien dat uh, dit toch niet zo'n goed idee was. En uh, we zijn nu blij dat het eigenlijk echt een tafel is. Ja, drievoudig is er aangekondigd dat het niet gaat gebeuren. Uh, ja. Twee moties voor nu en eentje van de PVV, allemaal tegen. Ja. Uh, meneer Barroeg, die we net aan de telefoon hebben, van Buma Stemra... die zei dat is allemaal gebaseerd op onderbuikgevoelens... Uh, van mensen die een hekel hebben aan ACTA. Nou ja, je kunt dat op twee manieren op antwoorden. Uh, het ACTA-verdrag is een, een, een verdrag wat uh, handhaving van het auteursrecht zeer uh, wil aanscherpen. Um, los van het feit dat je daar politiek uh, of volgens mij voor of tegen bent. Een heel groot probleem met ACTA is dat heel veel van de uh, teksten van de afspraken... Uh, die heel juridisch uh, rechtsgeldig zijn, dat die gewoon nooit bekendgemaakt zijn. Dus uh, er is heel veel geheimzinnigheid aan ACTA. En altijd gezegd, laat ons dan al die stukken zien, want die gaan uiteindelijk bepaald zijn. Die hebben we nooit gekregen. Dus misschien heeft u op dat niet. punt nog wel gelijk. Die zijn zelfs ja. nog niet bij je bekend. Nee, dat het, het is alleen het, het, het algemene akkoord, het ACTA-verdrag. Maar dat is gewoon heel erg op hoofdlijnen. En dat kun je op heel veel verschillende manieren interpreteren. Er uh, staan al dingen die wij niet willen. Maar er staan ook heel veel dingen in waarvan ik dan graag wil weten wat er precies mee bedoeld wordt. En dat hebben al de onderhandelaars natuurlijk met elkaar besproken. Maar dat weten wij niet. Dus we hebben altijd gezegd, openbaar die, die stukken, we willen weten waar de Nederlandse internet eraan toe is. Nou, dat hebben we nooit gekregen. Uh, en daarnaast zitten er ook gewoon een aantal voorstellen in uh, die wij uh, slecht vinden. Dus vandaar dat we vol overtuiging uh, tegen ACTA zijn geweest altijd. Ja. Yeah. Um... Het, want even voor de goede orde, het is geen klein verdrag. Hè? Het is opgesteld door... Hoeveel landen in totaal? Over de dertig, geloof ik. Over de dertig. Japan, uh, Verenigde Staten, de Europese Unie. Uh, een, aantal echt, een aantal grote landen, grote economische uh, landen... Die, die hebben jarenlang over dit uh, verdrag onderhandeld. Met als doel uh, het auteursrecht en antipiraterij uh, uh, zeer aan te scherpen. Maar het slechte ervan is dat de, de internetter... Uh, degene die dus uiteindelijk gewoon thuis uh, achter zijn computer zit, dat die ineens veel minder privacy heeft en veel zwaarder gestraft kan worden door dit verdrag. En uh, dat schiet veel door. Dus wij hebben gewoon gezegd, we willen de Nederlandse internet. Uh, en de wereldwijde internet willen we gewoon beschermen tegen dit uh, verdrag. Dus de uh, auteur zegt uh, handhaven prima, maar dat moet dan wel op een manier die ook samengaan met een open en vrij internet. Ja, uh, maar daarbij wordt Nederland dan, als wij het niet ratificeren, niet een soort, nou ja, laten we zeggen, Fiji-eilanden van uh, het internet. Dat alle. Uh, mensen hier um, um, nou ja, eigenlijk proberen, omdat wij het ACTA-verdrag niet steunen, nou, hier misschien een service neer te zetten, zodat ze het internetparadijs. Ja, het internetparadijs wij worden in Nederland. En dat kan ook heel veel slechte dingen aantrekken, neem ik aan. Ja, dat kan allemaal wel zijn. Er is tot nu toe geen land geweest wat uiteindelijk zijn handtekening heeft durven zetten. Zelfs de Staten en Japan, de grote aanjagers van dit verdrag, die hebben het nog niet getekend, omdat ook daar grote internetbedrijven, maar ook consumentenorganisaties zeggen... niet doen. In die zin is het afgelopen jaar uh, echt steeds meer uh, duidelijk geworden... dat er steeds meer mensen zijn en, en groeperingen zijn die zeggen... dit moet je echt niet doen. Nee. Dus in die zin denk ik niet dat Nederland een soort internet... Uh, Fiji-eilandenachtig paradijs uh, wordt. En wat meneer Broeg zegt, uh, iedereen doet zo hysterisch... omdat mensen bang zijn voor die dingen als three strikes are out. Dingen die al lang uit ACTA geschrapt zijn. Dat is wat u betreft niet terecht. We zijn niet hysterisch. Nee, ik denk niet dat, uh, dat we hysterisch zijn. In het achterverdrag verdrag stonden echt wel een aantal uh, zeer ingrijpende en vergaande maatregelen. Bijvoorbeeld dat de service providers, hè, dus de KPN'en en de ZIGO's van deze wereld, dat die een soort politieagent op internet moesten gaan spelen. Dat willen die bedrijven helemaal niet. Uh, nogmaals, ik vind het ook heel, heel erg uh, belangrijk dat, dat artiesten en schrijvers van muziek uh, of van films geld verdienen. Daar moeten nog een aantal verbeterslagen in gedaan worden. Maar wij hebben gezegd, zo als je nu ook in een toek muziek kan draaien en daarvoor betaald wordt door iedereen die daarnaar luistert, moet je dat echt op internet regelen. En juist clubs als Buma Stemma staan dat nu op dit moment in de weg. Dus als ze zeggen dat het is hysterisch, is, dan zeg ik, als jullie zorgen voor een moderne uh, manier van, van muziek uh, luisteren en betalen op internet, nou, zorgen wij dat we niet hysterisch hoeven te zijn met het geld van artiesten wat ze inderdaad toekomt. Uh, en de tegenstanders hebben gewonnen, en u dus ook. Kees Hoeven van D66, dank u wel. Graag gedaan. Vandaag werd bekend dat er geen enkel kamerlid... van het Nederlandse parlement naar uh, Oekraïne afreist... voor uh, de wedstrijden van het Nederlands elftal. Maar is daar een beetje reuring aangegeven in Oekraïne? U hoort het zometeen in Nog Steeds Wakker hier op Radio 1. Maar eerst de muziek, want in uh, dit uh, fijne programma... hebben we altijd een muzikale gast bij ons in de studio... die twee uur lang de muziek verzorgt. En vandaag is dat Rudy Makai, welkom. Hallo. En uh, eigenlijk terug op het oude nest, want toen wij WNL nog niet bestonden, mm -hmm. was hier een andere omroep, omroep Link, met het onvolprezen Mod Radio. Ja, Iedere dinsdag tussen twee en zes zat ik hier in de studio en zat ik hier radio te maken en heel veel met luisteraars te praten. Is het oh. fijn om terug te zijn? Ja, het voelt wel lekker om weer eens terug te zijn. Ja. Ik, uh, ik heb veel in deze studio gezeten, ook wel uh, andere studios hebben we gehad, maar het is wel weer een beetje uh, yeah, coming home, zeg maar, weet je Het is fijn. Ja, maar nu in een andere hoedanigheid, namelijk niet als presentator, uh, maar als muzikant. Blijkbaar ook een van de vele dingen uh, die in het leven van Rudy Macai voorkomen. Ja, ja, ja, muziek is. Uh, ik heb echt twee enorme passies. En muziek is wel uh, uh, de oudste passie die ik heb, denk ik. En de radio maak je de andere, maar ik maak echt al sinds, uh, sinds dat ik uh, een, een, een klein jongetje was uh, muziek. Het zijn natuurlijk ook wel overeenkomsten. Heel veel, ja. Dat is natuurlijk de reden dat je dan op een gegeven moment heel veel uh, uh, radio gaat luisteren om nieuwe muziek te ontdekken. En dan ineens beseft, hé, hey, dat vind ik eigenlijk ook wel leuk om te doen. Om gewoon een beetje om die muziek die ik tof vind heen te praten. En dan ga je eerst met vriendjes doen en dan eens op de radio. En dan, uh, ja. Maar betekent het ook dat nu die eerste hobby. Uh, althans, niet per se je hobby, je eerste liefhebberij is niet per se gestorven. Maar Link, de zender, de omroep waar je toch een beetje het gezicht van geworden was ook. In ieder geval de stem op onder andere Radio 1 en 3FM. Um, gaat er nu een professionele muziekcarrière aankomen? Met, met platenmaatschappijen en met albums en met festivals? Uh, jeetje. Uh, nou, ik treed wel al steeds meer op. En ook al in wat leukere zalen. En ik ben bezig met een plaatje. Maar uh, tot nu toe is het altijd zo geweest dat ik het veel te druk had. En dacht, nou weet je wel, uh, muziek daar kan je nog een brood mee verdienen. Laat ik eerst maar eens zorgen dat ik mijn huis betaal. En gewoon gaan werken overdag. En nu heb ik wel iets meer tijd om, uh, om aan de muziek te besteden. Dus ik hoop dat het wel gaat komen. Maar uh, dat, dat roep ik al zo lang. <laughs> en nog steeds... Uh, zit ik maar een beetje te prutsen op mijn zolderkamer. En, uh, en is, ligt er nog steeds geen plaats. Maar, maar het is, moet wel komen. Is het ook zo dat omdat je nu hier niet meer zit als presentator... omdat Link weg is, dat je meer tijd hebt gekregen voor de muziek? Absoluut, of, of, ja. of, of had je ook de muziek meer uitgebouwd als Link nog wel had bestaan? Um, dan had ik het zeker... Dan had ik ook absoluut nog wel muziek, muziek blijven maken. Maar dan was ik gewoon zo ontzettend opgeslorpen door het maken van radio, wat heel veel tijd kost. Uh, dat ik minder tijd had voor de muziek. Ja, je, je moet keuzes maken in het leven. En, dan denk ik dat ik misschien wel meer voor de radio gegaan was, maar nu uh, lekker voor de muziek. Daar ben ik wel blij om. Ja. En steeds meer, dus ook op live plekken. Uh, dan hebben wij goede verhalen gehoord over de Mirakelse TV-Tunes-Kofferbind. <laughs> ja, ik heb ook, en dat is uh, echt een idee. Sinds ik, uh, jeetje, sinds ik Telekids keek vroeger, uh, vanaf dat moment dacht ik, oh, ik moet eens een keer in een band gaan spelen waarbij we alleen maar TV-Tunes coveren. En dat doe ik nu. Ik heb, ik heb een TV Tunes coverband en we spelen echt overal in, uh, bij studentenverenigingen waar iedereen apen is. Maar we horen nu weinig uit tot Euvre, neem ik aan. Ja, we horen niks maar uit ik, het Euron. Ik ben toch wel benieuwd. Als je zegt de Mirakelse TV Tunes coverband. Ja? Wat roept het publiek dan als allereerst dat ze willen horen? Uh, Dommel, of Ovide Of uh, weet je. Nou, Dommel hoor je wel mee. Hier je kunnen hoor. ze allemaal. Ook één tegen honderd. Nou, we spelen uh, ongeveer. Of zijn het allemaal kinderprogramma's? Uh, nee, het zijn niet alleen maar kinderprogramma's, ook de tune van Studio Sport, dat soort dingen. Maar we, we spelen denk ik anderhalf uur vol, zo'n beetje. En een gemiddelde tv-tune duurt, <laughs> duurt ja. een minuut. Wat, wat uh, dus... is de beste tv-tune om te spelen? ik vind Pieter Post vind ik geweldig ja vind ik dat is ook echt maar het geinige van je hebt alleen nog maar kinderprogrammas genoemd hè oh ja dat is waar nee excentriek sport Nova opassen doen we Nova doen we ook wel ja ja het is ook een beetje een beetje comedy tussen en geintjes maken en ook raadquizje dat we dan tegen publiek zeggen raad maar en dan doen we En dan... Niemand weet het natuurlijk. En dan doen we allemaal ja, dat soort kittjes. Het niet het publiek dat op de Mirakels de tv-tunes-conferent. Niet per se. Nee, maar we hebben echt van, van kleine kids tot heel oud. En iedereen, vooral de, nou ja, van, vanaf een jaar of twintig tot ouder, vindt het geweldig. Want die denken allemaal, oh ja, barbe, papa oh god. Nee. Kent niet, iedereen kent die tekst ook. Dat, dat is heel erg leuk. Maar uh, nu vannacht, de serieuze muziek neem ik aan. Ja, of tenzij de mensen inbellen serieus. nu 0800 21, voor een, een aanvraag voor de TV-tune. Nou, stel dat, dan uh, wil ik, uh, Gaan we dat nog wil ik Pieter te Posten even. wel even spelen. Nou, dat vind okay. ik dan wel leuk. Eerst serieuze muziek, ga vooral naar ja. de plek in uh, zijn eentje Rudy Makai. Een gitaar en uh, zijn stem meer heeft hij niet nodig vannacht. Ja, want hij gaat vol spelen. Ja. Als hij er is. Not coming home. So you finally remember digits of my phone, 23 and somewhat weeks after I had gone away. Mm. You seem to have grown fond of calling ever since about who you've seen, what you ate, and all your happenings. I know I'm not coming home today Though my fingers bleed I'm not, not coming home today Not tomorrow, probably indeed Hey, hey mm -hmm. Hey, hey try to fetch the world, the colors in between The pretty girls, awful blokes and all the strokes of blue and green That I've ever seen I write them all together into a tiny song And those who've never been around still can sing along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 No, I never told you how some was good, but most was gold. Most was gold. Most was gold.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 Live op Radio 1. Rudy Mackay zijn eerste van vier nummers die hij bij ons speelt. Not Coming Home. En hij heeft al iemand gebeld. The Night Rider Tune. Ja, zit, hij, uh, zit hij in het repertoire? Die zit in het repertoire. Okay. Maar in de machtsproek spelen, ik er echt een onwijze band om me heen. En, Ach, uh, we gaan even kijken wat er uh, te regelen valt. En het kan nog altijd 0800 1121 voor uh, alle tv-tunes die uh, Rudy Mackay misschien wel kent. Laat het vooral horen. We hebben nog maar twee handen nodig. Over precies tien dagen is het zover. We zijn het aftellen. Het EK-geweld gaat losbarsten. In Polen en Oekraïne zal ook het Nederlands elftal proberen... Europees kampioen te worden. En de standplaats van Oranje is Tcharkov. Kharkov is de tweede stad van Oekraïne en juist dat land ligt deze week zwaar onder vuur. Tweede Kamerleden reizen niet af naar het Oost-Europese land. Eerst moeten ze wat doen aan de mensenrechten. En zo zijn er nog veel meer punten. Wij nemen de kritiek op Oekraïne door met Geert-Jan Haan, correspondent in Oekraïne. Goedenacht. Hallo. En, en allereerst, is uh, Kharkov of Tcharkov uh, er klaar voor? Uh, in Oekraïne zeggen ze zelfs Kharkiv. Oh. <lacht> het is in ieder geval een stad en Nederland gaat er spelen en zijn ze er klaar voor? Het is zeker een stad, er wonen anderhalf miljoen mensen, dus kan je nagaan. Um, ik ben net terug, ik ben nu in Kiev en ik ben er net een paar dagen weer geweest... om te kijken naar de stand van zaken. En ze raken er wel steeds meer klaar voor. Um, op het Vrijheidsplein zie je dat van alles wordt opgebouwd om bijvoorbeeld armee van Buren... die in naloop naar Nederland Duitsland de gaat opwarmen om hier een mooi podium te geven... Dus ja, her en der wordt er wel gewerkt, maar zoals jullie al zeggen, nog tien dagen te gaan, dus 24 uur doorgaan. Is het dan ook zo dat ze met alle, nou ja, laten we zeggen, infrastructurele voorbereidingen veel drukker maken dan de internationale kritiek die ze nu krijgen? Hoe uh, krijgen ze internationale kritiek over uh, infrastructurele voorbereidingen? Nee, nee, ik bedoel meer dat ze meer bezig zijn met een podium bouwen... en zorgen dat alles goed verloopt. En dat ze alle kritiek uit Nederland over bijvoorbeeld uh, Timoshenko... en de mensenrechten en uh, uh, anti-homo-geweld... Dat, dat ze dat een beetje links laten liggen op dit moment. Of nemen ze dat wel heel serieus? Ja en nee. Kijk, het voeit eigenlijk weinig wat wij er in het westen van vinden. Jullie op dit moment. Ja. Dat zo'n podium wordt gebouwd, dat wordt natuurlijk ook vanuit de stad uh, geregeld. Uh, dus dat moet je los van elkaar zien. Um, en het is ook goed eigenlijk, want sport en politiek mag hier absoluut niet met elkaar verbonden worden. Dat, daar zijn ze echt stellig van overtuigd. Dat heel verkeerd is dat die combinatie wordt gemaakt. En overigens heb ik ook gelezen uh, in jullie intro over de Kamerleden. Dat die uh, niet zouden afreizen vanwege mensenrechten. Ze zouden volgens mij ook niet afreizen vanwege de economische crisis. Ja. En uh, dat het... Nog dan vinden om in deze tijd een sponsorticket te waarde van 1600 euro te accepteren. Um, ja, nou kan je in Oekraïne prima met 1600 euro overweg. Um, maar die nuance wilde ik nog even maken. Nee, dat is, dat is zeker zo. Maar er is natuurlijk ook uh, kritiek over Timo Tjenko, Maar het nieuws dat onze Nederlandse Kamerleden niet naar Garkiv komen. Is, is dat uh, nieuws ook in de stad zelf? Uh, nee. Uh, toen ik uh, <twee>, twee dagen geleden zei dat ik uit Nederland kwam... werd ik met een Hitler -groet begroet. Dus uh, ja... Ik denk niet dat de Nederlandse Kamerleden überhaupt kennen. Wat betekenen die Hitler goed? Uh, ja, dat uh, ik waarschijnlijk een Duitser was. Oh, dat jij een Duitser was. Nee, okay. <laughs> uh, toch, ja, maar goed, ja, toch, niet de beste daar. Ja, nee, ik weet het niet. <laughs> maar toch, uh, uh, of ze het nou leuk vinden of niet, daar in uh, Oekraïne. Ja. Hier is het in ieder geval een hot issue. Um, gisteren was er weer uh, het nieuws dat die BBC, dat uh, BBC programma. Ja. Um, ja. Ook dat speelt geen enkele rol? Dat nou, de BBC dat had ontdekt speelt... dat er zoveel rellen geweest waren? Dat is hier wel meer in het nieuws. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft er ook op gereageerd. Dat hoeven ze natuurlijk niet te doen bij uh, elke media optreden. Ik heb zelf ook vorige week een uh, artikel erover gepubliceerd. Um, waarin ik de, de kritiek van, van de BBC uh, deel voor een deel. Um, maar vandaag sprak ik ook de, de voorzitter van uh, de Oekraïnse Spelersvakbond. En die vond het allemaal sensatie. Mm -hmm. um, ja, er zijn roelikanten. Uh, ja, er zijn uh, homofoben, um, maar je moet het ook allemaal um, relativeren, vinden zij. Um, weet je, uh, uh, ze zijn het ook niet zo gewend. Um, je komt hier een paar donkere mensen uh, tegen als je op straat loopt. Je komt hier um, nou, nauwelijks zichtbaar natuurlijk homoseksuele mensen tegen. Het is een soort gewenning en dat klinkt heel verkeerd, maar de mentaliteit is er gewoon nog niet om dat allemaal als normaal te beschouwen. Nou, goed. Iets positiever dan, iets leukers. Binnenkort komen dus al die, uh, die doeldrieste Nederlandse supporters die kant op. Hebben ze vast ook nog nooit gezien? In nee, de oh, ja. Denk je dat die allemaal uh, met een niet goed verwelkomd worden? Of gaat dat er wel wat gezelliger aan toe straks? Uh, nou ja, dat betekent voor Nederland-Duitsland dat we uh, Duitsland waarschijnlijk gaan winnen dan. Um, want ja, als ze ons ook al als Duitsers zien. Nee, uh, ik denk wel dat ze het heel leuk gaan vinden dat Nederland een feestje wil bouwen. Uh, dus dat dankzij ons ook Arme van Buren komt en dat weten ze dan weer wel dat Arme van Buren een Nederlands idee is. Um, hoe zullen ze ons begroeten? Kijk, er is een uh, alternatieve camping in het leven geroepen. Je hebt vast gehoord over de Oranje camping. Um, die is uh, op een eiland in de rivier, maar er is een alternatieve camping opgezet door de lokale bevolking. Dat heet dan Dutch Invasie. We werken samen met een, een Nederlands reisbureau en dat wordt dan samen Oranje Invasie. En die, die doen Buiten de stad een camping aan en dat is echt fantastisch. Uh, dan heb je gewoon een huisje, maar dan gaan ze ook allerlei Oost-Europese uh, DJ's uitnodigen. Uit uh, Wit-Rusland, geloof ik. Uh, dus je krijgt Lukashenko-piets. Um nou ja, Rusland, Oekraïne, alles komt er langs. En uh, dat is een heel leuk alternatief. Je kan er ook in een tank rijden trouwens, als je dat wil. Ja, dat hebben we in Nederland ook al meegekregen. Het wordt in ieder geval één groot feest. daar. Ik weet dat ze in Oekraïne, of in Oekraïne, in uh, Oostenrijk en Zwitserland, waar toen het EK werd gehouden, heel erg fan waren van alle Nederlandse supporters die zo enthousiast zijn. En ik weet zeker dat het Oranje Legioen ook uh, Oekraïne gaat veroveren. Dankjewel, Geert Jan Haan, die in uh, Kiev zit op dit moment. Dankjewel. Het is drie minuten voor half drie. U luistert naar Nog Steeds Wakker van Omroep WNL. We blikken terug op een avond vol televisiehoogtepunten in het mediaoverzicht. Op Nederland 3 vandaag Bureau Sport. Een nieuw programma van Jakkels Erik Dijkstra en ex-Jakkels Frank Evenblij. Niet zomaar een programma, want ze hebben hun eigen fact-checking department. Een fact-checker is iemand die voor alles wat in de tv of op de krant wordt beweerd zich afvraagt. Klopt dat wel? Om een voorbeeldje te geven, het Nederlands elftal is ingedeeld nu in de zogenaamde... Pool des doods. Ja, en dat lees je dan overal, hè. we zitten in de Pool des doods, drama, drama. En een factchecker gaat dus uitzoeken, klopt dat echt of niet? Ja, en zo'n programma dat nieuw is, kan niet zonder een stevig begin. Daarom gaat Dijkstra op zoek naar Jan Raas. De outwheelrenner wil eigenlijk niet met de media praten, maar de jakkas willen het toch nog één keer proberen. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Bureau Sport. Hello. Hello. Bureau Sport. Hello. Hello. <laughs> <laughs>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 Ja, dat klopt. Dat is over Ik wou nog één keer proberen. Nou, ik zou het niet doen. In de allerslechtste chauffeur van Nederland moeten de kandidaten een kort off-the-road parcours afleggen. En één van de kandidaten heeft goed naar de uitleg van presentator Ruben Nicolai geluisterd. Rustig blijven. Ik gewoon goed kracht hebben om omhoog te komen. Waarom is moet je wil je denk ik? Ja. Nee. Jij niet. Nee. Je moet geen aanloop nemen. Je moet gewoon rustig blijven. Ja, en ook de angstige Shanta heeft het niet makkelijk. Oké, nu langzaam, nu langzaam, nu langzaam. Is anybody seen a jager? <laughs> Goed zo. <laughs> veel te veel gas, veel te veel gas. Door de motormakers. Oh, Zij denkt dat alles op brute kracht hier, moet. Ja, ook De Vara maakt vanavond spectaculaire tv met vroege vogels. Ze hebben een bijzonder iets meegenomen van hun redactie. Ja, en we lopen hier een beetje maf rond met ons grote redactiebord... van al onze onderwerpen op van dit seizoen. We dachten, laten we eens meenemen. Een beetje, beetje overzicht. Oh, wow, leuk. Die tekent, weet ik nog wel. Ja, die tekenen En die raven, dat was spannend. Dat en de grote modderkruiper, die zit er ook nergens bij. Ja, nou, nou, nou, nou. Allemaal toponderwerpen. Menno en Janine. Maar, uh, het blijkt ook maar weer dat in de rest van de uitzending. Want waar gaan ze het vandaag over hebben? Uh, ik heb voor jou of Bambi. Je mag naar de reënopvang opvang in Stellingen. Dat is Oost-Groningen. Ja, nou, dat is niet zo ver als het lijkt hoor. Nou, fantastisch. Tot zover het mediaoverzicht.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 In totaal lieten 98 mensen het leven, waarvan 61 burgers. Het totale dodental loopt daarmee op tot meer dan 13.000... volgens de Mensenrechtenorganisatie. Tot slot de Nikkei, de beurs in Japan, die is zojuist geopend. Japanners zijn niet al te positief gestemd. De beurs is licht aan het dalen en staat 0,45 in de min. En tot zover het Nieuwsminuutje. Bij ons in de studio live muziek van Rudy McKay. Hij gaat zometeen nog een nummer vol spelen, nog dit uur. Uh, maar hij is niet alleen muzikant van beroep. Hij is ook ooit dj geweest en heeft dus verstand van muziek. En vroeg daarom aan ons of je alsje, alsjeblieft een nummer wilde draaien van Patrick Watson. Dat komt voor elkaar. The Great Escape. Day looking far away. Oh, looking for the Great Escape So smile and breeze it in and breeze it out It says bye-bye, bye, bye, bye. Wat we eigenlijk al wisten is vannacht zeker geworden. Mitt Romney, die wordt uh, de presidentskandidaat voor de Republikeinen in uh, Amerika. Alleen wie wordt zijn uh, tweede man. Dat is nog de vraag. En we gaan het er zo meteen over hebben met Bertine Moenaf. Maar eerst gaan we tennissen. Want de zoele Parijse nacht sluit de derde dag van Roland Goros af. Op het grootste en belangrijkste graveltoernooi van de wereld... is er traditioneel hard en mooi tennis te zien. Met de Olympische Spelen in aantocht... is het dit jaar meer dan ooit een toernooi... waar spelers zich willen laten gelden. We blikken terug en vooruit met Dick Springer... tennisjournalist van De Telegraaf. Goedenacht. Goedenacht. Ja, we zijn drie belangrijke wedstrijden... of in ieder geval drie wedstrijden onderweg het toernooi in... Uh, is er al iets bijzonders gebeurd? Nou, we hebben vandaag de eerste ronde bij de mannen en vrouwen afgesloten. En wat eigenlijk een gezapige eerste ronde leek te zijn, eindigde met een enorme klapper. Want de allerlaatste wedstrijd uit die eerste ronde was er een tussen Serena Williams, wie kent haar niet, en Virginia Razzano. Ik zou bijna <lacht> zeggen, wie kent haar wel. En wat nog nooit eerder gebeurd is in de lange, lange carrière van Serena Williams... Nooit eerder verloor zij in de eerste ronde van een Grand Slam toernooi, waarvoor alles moet een eerste keer zijn. Ze ligt eruit, hm. een sensationele nederlaag van Williams, en dat nog wel in Frankrijk, tegen een Française. In de zwoele avond in Parijs, Frankrijk stond werkelijk uh, ondersteboven. Maar je zegt uh, een lange, lange carrière. Is het misschien iets te lang voor Serena Williams? Nou, nee, nee, dat was zou dat zou absoluut niet terecht zijn om die conclusie naar vandaag te trekken. Sterker nog, zij begon hier het toernooi. Uh, uh, dit zou, dit werd, was haar achttiende wedstrijd van dit seizoen op Drevel en de vorige zeventien won zij. Uh, ze kwam net uh, van twee toernooisegens uh, in haar koffer, er kwam zij naar Parijs toe. Dus uh, Serena Williams zeker niet over de top heen. Wat een onderschatting. Uh, bijna, bijna willen zeggen, let op, op Wimbledon. Maar uh, nee, vandaag was het zover. Ze verloor gewoon en dat kan iedereen overkomen. Het was Serena Williams alleen nog nooit overkomen in de eerste ronde van een Grand Slam toernooi. Dat maakt dit wel een hele bijzondere nederlaag. Ja. Als we dan kijken naar de, de, het vrouwentoernooi en de, de Nederlanders... dan is er wel iets positiefs te melden, namelijk Aranja Rus. Jazeker, zeker. Uh, zij won. En uh, dat was voor ons natuurlijk zeer goed nieuws... nadat de twee andere uh, Nederlandse meisjes eerder het toernooi uh, al uh, hadden verloren... En het werd extra bijzonder door die nederlaag van Serena Williams, want Aranska Rus won veel eerder op de dag al haar partij. Dat deed zij overigens omdat haar tegenstander, de Amerikaanse Hampton, opgaf. Maar haar tegenstander in die tweede ronde zou, zo dacht iedereen, Serena Williams worden. Dat is dus niet zo ver gekomen, want Virginie Razzano speelt donderdag in de tweede ronde. Tegen onze Aranska Rus, die dus als enige vrouw uit Nederland in de tweede ronde staat. Dat deed vorig jaar trouwens ook hier de tweede ronde bereiken... En... De tennisfans zullen het ons ongetwijfeld nog herinneren. Toen won ze in die tweede ronde van Kim Kleisters en kwam voor het eerst in de carrière in de derde ronde. En die fase kan ze dus nu weer bereiken met dank aan Virginie Razzano. Daar is ze alweer in dit verhaal. Ja. Die donderdag dus de tegenstander van Arantka is. Maar dan kijkt eigenlijk wel de hele wereld naar die wedstrijd, want hoe gaat het verder met de vrouw die Serena Williams uitgeschakeld heeft? Daar, ja, dat klopt. Dat, dat zeg je heel goed. Daar zal uh, de hele wereld en in ieder geval heel Frankrijk met, uh, met, met heel veel belangstelling naar want uh, Virginie La is overigens de nummer 111 van de wereld, voordat mensen denken en Orange Rus. Orange Rus is op dit moment uh, de nummer, uh, dan moet ik niet liegen, uh, nummer 88 van de wereld. Dus ja, het, die kunnen het, het we hebben. Ja, die kansen hebben het vervelende nieuws. Is eigenlijk dat ze als favoriet, tussen aanhalingstekens, donderdag de baan op gaat. Ja. Terwijl zij uh, ervan uitging uh, tegen Serena Williams uh, de baan op te gaan. En zoals ze zelf vanmiddag al zei: Ach, wat heb ik eigenlijk te verliezen? Mm -hmm. uh, ze heeft ineens heel veel te verliezen. Maar Rus komt dus uh, in de volgende ronde. Met een beetje een, een soort van mazzeltje, begrijp ik, dat haar tegenstander opgaf? Ja, haar tegenstander gaf op. Die kreeg uh, tijdens de tweede set uh, last van, uh, van haar rug. Ik moet daar wel eerlijkheidshalve naar uh, Aranska toe bij zeggen dat uh, ze die partij anders ook wel had gewonnen. Het stond op dat moment okay. 6-4 en 4-3 in het voordeel van Aranska Rus. Uh, dus uh, ze had die wedstrijd ook zonder die blessure waarschijnlijk wel gewonnen. Maar is de enige kans van slagen dat zij daadwerkelijk verder komt in het toernooi? Want normaal nou, gesproken ze zou ze natuurlijk die... Williams nu... tegenkomen en dan ging alles mis waarschijnlijk. Nu ze tegen die, die Razano speelt, heeft ze zeker kansen. Niet alleen omdat dat meisje een klein stukje lager geklasseerd staat... Maar... Die Franse die is vandaag letterlijk met horten en stoten voorbij Williams gegaan. De, de, de laatste set, daar kan, en zeker de laatste games, daar kan een boek over worden geschreven. En de filmrechten die zullen ongetwijfeld veel geld opbrengen krampaanvallen. aanvallen... Uh, ze, ze kon nauwelijks of niet meer lopen... en ze kon letterlijk niet meer serveren... dat ze desondanks van Serena Williams won... is echt een wonder. Ze heeft acht matchpunten nodig gehad... voordat ze eindelijk het beslissende punt scoorde. Dus die Razzano... daar zullen heel wat fysiotherapeuten en andere artsen mee bezig gaan... om die donderdag überhaupt nog een beetje fit de baan op te krijgen. Hm. Ja, dat, is dan, dat klinkt lullig... maar dat is dan weer goed nieuws voor onze eigen Arantxa Rus... Die, uh, die de derde ronde in ieder geval... Uh, helder in zicht heeft. En eigenlijk is het heel erg goed toevoegen voor de Nederlanders op tennisgebied, want er deden weer echt heel veel Nederlanders mee. En Robin Haase heeft ook nog eens de tweede ronde bereikt. Dus het gaat goed met het Nederlandse tennis. Mogen we toch wel een beetje voorzichtig zeggen. Er zijn we een stapje omhoog gegaan, laat ik het zo zeggen. Ja, nou met Haasen spreken we natuurlijk over de beste tennisser die wij hebben. En die heeft gedaan wat hij moest doen. Die heeft vandaag in een uitstekende wedstrijd ja. heel simpel met 6-2, 6-2, 6-1 gewonnen van Ivan Dodig staat ook in de tweede ronde. De andere drie Nederlanders, daar moeten we ook eerlijk in zijn, die, uh, die lagen er uh, gisteren en eergisteren al uit. Ja, twee uit vijf. Het is uh, een heel, heel mager voldoende. Dus je voor het Nederlandse tennis laat het, daar, laat het daarop houden. Heb ik het toch weer te positief gezegd? Nee, ik zou mijn geld trouwens ook inzetten op Nadal hoor, niet op Robin Haas uiteindelijk. Voor de, de Garros Dat zou ik voor de eindoverwinning zeker doen, ja. Okay, <laughs> nou. heel goed. Ik ga uh, inzetten en uh, jou ook vooral bedanken voor deze informatie. Dankjewel. Dick Springer, tennisjournalist bij De Telegraaf. Daar waar in Nederland de strijd voor de verkiezingen nog moet losbarsten, zijn ze in de Verenigde Staten al druk bezig met de campagne. Want hoewel de Amerikanen pas in november naar de stembus mogen, is het nu al hard tegen hard. Vooral de Republikeinen, die zijn sinds een paar uur vooral de Republiek nee, voor de Republikeinen. Ik moet het wel goed zeggen, hey, ja, vind ik ook. is sinds een paar uur definitief wat iedereen al maanden wist. Met Romney gaat het dan echt opnemen tegen Barack Obama. We weten nog niet wie Romney's rechterhand gaat worden in die strijd. De vacature van running mate staat open en er wordt druk gezocht naar een geschikte kandidaat. Bertine Moenaf, die is redacteur voor de verkiezingswebsite War Room. De Jaap. Bertine, goedenavond. Goedendag. Ja, ik zeg het is een paar uur bekend, maar uh, is het eigenlijk al wel een paar uur bekend? Want de stembussen zijn uh, pas een half uurtje dicht, of veertig minuten nu. Uh, ja, ze zijn om uh, twee uur Nederlandse tijd waren de stembussen gesloten. Maar ik kan al wel zien dat er 1% van de stemmen geteld is. En dat <lacht> meneer Romney al uh, met ruim 70 voor staat. En als de andere kandidaten... Uh, die nog wel gewoon op het stembiljet uh, staan, of nog iets van delegate in de wacht willen slepen, zouden ze iets van uh, in ieder geval 20% van de stemmen winnen moeten halen. En dan lijkt er niet op dat dat nog gaat gebeuren. Nee. Dus het dus onofficiële het... is nou echt officieel geworden? <laughs> het was onvermijdelijk en het kan nou echt niet meer anders? Ja, we kunnen er wel van uitgaan dat Mid Romney uh, na vanavond uh, de, uh, meer dan de benodigde 1144 delegate in de wacht heeft gezet. Die moeten nog wel officieel uh, aangewezen worden op, op een, op een uh, conventie in de staat van Texas. Maar uh, mm -hmm. iedereen gaat daar al wel van uit, ja. ja. Maar is dat dan nog wel een reden voor een feestje? Of is het zo lang van tevoren duidelijk geweest... dat ze daar helemaal geen boodschap meer aan hebben? Nou, hij, uh, Mitt Romney is, uh, is momenteel uh, in, in Las Vegas. En die heeft denk ik nu heel andere dingen aan het hoofd. Want hij is nou op een fundraiser met, uh, met uh, Donald Trump. En die heeft hem... Uh, vandaag in de problemen gebracht met een, uh, met een verhaal dat hij president Obama alweer ervan beschuldigt dat hij niet in Amerika geboren zou zijn. Dus uh, daar, gaan, uh, daar gaat het verkiezingsnieuws vandaag vooral over. En dat, dat, dat, dat Texas naar Romney gaat, ja, dat is, inderdaad, dat is inderdaad geen nieuws meer. Volgens mij hadden we het nog niet genoemd. zijn inderdaad de primaries in Texas, heel veel delegates... maar het is al zo laat dat het eigenlijk nergens meer over gaat. Het gaat dan misschien wel weer meer... we hebben het al een beetje aangekondigd in de tekst... over wie de running mate wordt, de rechterhand... waar het vier jaar geleden opeens uh, Sarah Palin was... die uh, als een konijn uit de hoge hoed kwam. Is er, uh, wordt het dit jaar weer zo'n stunt, denk je, bij de Republikeinen? Nou, dat denk ik niet, want... Uh... Ja, ze zijn wel, de Republikeinen zijn natuurlijk wel van een koude kermis thuisgekomen... met, uh, met het experiment Sarah Palin. Uh, nou ja, ook met die, uh, met die film Game Change die afgelopen jaar is uitgekomen... is, is wel ja, heel erg duidelijk geworden dat uh, iemand als Sarah Palin... vooral werd ingezet om, uh, om stemmen te trekken en, het, en enthousiasme te genereren... maar dat zij helemaal niet uh, voorbereid was voor zo'n belangrijke post... en iemand als Mitt Romney... Ja, dat is toch wel een, een, een echte manager. Ja. Die, gaat, die gaat dat wel veel serieuzer aanpakken. En er, zit, er is nu ook al een team van hem druk bezig om, uh, ja, om iedereen door te lichten. Uh -huh. Iedereen die, uh, die in aanmerking zou kunnen komen voor het 4 2 -4. Nou, wie, wie zijn het dan? Ik heb begrepen dat je een top 2 hebt. Ja, uh, oh, nou, er, er waren een heleboel namen gevallen. Maar uh, de naam die al het langste rondzinkt is die van Marco Rubio dat is een, uh, een jonge republikeinse senator uit, uh, uit de staat Florida. Spaanstalig ook? Uh, ja, hij, zijn uh, ouders uh, komen uit Cuba. En nou, ja, waar je naar, naar zoekt in een vicepresident is iemand die uit een, een, liefst, eh, iemand die uit een swingstaat komt. Bijvoorbeeld in Florida. Ja. Maar ook iemand die een uh, minderheidsgroep kan aanspreken die, uh, die bepaalde kiezersgroepen... Die Mid Romney zelf niet aantrekt dan iemand Inderdaad. die dan denkt voor de running ja. niet doet. Ja. En dan kan je dus denken aan, aan de vrouwenstem, wat John McCain is dus met Sarah Payne proberen. Maar je kan dus bijvoorbeeld ook denken aan uh, Latino's, wat toch een hele grote gemeenschap is... in belangrijke uh, swing states, zoals bijvoorbeeld Florida, maar ook andere staten als, als uh, Colorado of New, of New Mexico. Maar is het dan maar, geen uh, goed idee om uh, die twee dingen te verenigen? Dat je een vrouw neemt die ook nog uh, van de etnische afkomst is, bijvoorbeeld Condoleezza ja. Rice of zo? Nou, die is ook wel uh, geteld, maar die wil niet. Die wil uh, misschien eventueel nog wel in een, in een kabinet... maar die heeft echt geen zin meer in dat hele verkiezingscircus. Dus daar is zij wel vrij duidelijk over geweest. Maar het, het vervelende bij de Republikeinen, en dat, dat is gewoon niet anders... is dat er qua vrouwen niet zo heel veel uh, te kiezen valt. Ja. Nee. Dus het, het is nou echt wel een feit dat er bij de Democraten... Uh, ja, meer vrouwen op hoge posities ja. zitten dan, en... dan bij de Republikeinen. Maar ze zijn er wel, hoor. En, uh, bijvoorbeeld de gouverneur... Uh, ...van New Mexico, Susanna Martinez, is een, uh, een vrouwelijke Latina. Maar ja, die kan het ook niet worden, want die heeft uh, weer familieomstandigheden... ...die haar beletten om naar Washington D.C. te komen. Kijk, zo is er bij iedereen wat. Er is nog een tweede kandidaat heel snel. Wie is dat en dat is wie er, gaat Rob... die aanspreken? Nee, dat is een hele uh, saaie witte man van middelbare leeftijd, zal ik maar zeggen. Uh, Rob Portman. Dat is een senator uit Ohio. Ook een, ook een hele belangrijke swing state. En... Uh, nou, dat is gewoon een heel degelijk figuur. En ja, de mensen denken dat hij heel veel kans maakt... omdat hij gewoon een hele goede persoonlijke band heeft met Mitt Romney. Ervaring. Was, uh, en ervaring. En heel ervaring. Ja, hij, heeft, uh, hij heeft twee belangrijke uh, posten gehad onder uh, president uh, George W. Bush. Dus hij is al helemaal doorgelicht. En het is gewoon een ervaren, betrouwbare man. En kans is groot dat, uh, dat Romney voor hem gaat kiezen en niet voor... Uh, Marco Rubio, ook al is hij wel heel erg uh, jong en aansprekend... maar ook wel weer jong en onervaren. Goed, we gaan in de komende, nou, het zal denk ik niet zo lang meer duren... zien wie het gaat worden, wie uh, eigenlijk uh, de rechterhand wordt... van Mid Romney in zijn stijl tegen Barack Obama. Dank je wel, Bertine Moena van War Room de Jaap. Muziek van Rudy McKay, Stronghold. Brother, brother, you're the only one I tell. Since our last get together, it ain't going very well. You see, I can't get no sleep, although I'm willing. Pressure and the pain inside are killing mm -hmm. They're killing She's got me in a strong hole where it's so cold Seems as if I feel the midnight sound. I'm tied up in a corner where I still wonder. But I'm not sure we'll make it through this one. Oh, brother, brother. You're my last and only shot sure. So don't give me your advice. Just give me everything you got Insulate my heart, please, without stopping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 Through this one, Umbaya, she's got me in a strong hole where it's so cold, it seems as if I feel the midnight sound. Tied up in a corner I still wanna But I'm not sure we'll make it through this one She has got me in a strong hole She has got me in a strong hole and it's so cold But I'm not sure we'll make it through this one. Live in onze studio. Rudy Makai en bij deze beloven Bastiaan en ik plechtig volgend uur nog twee nummers van hem. Maar eerst de rubriek waarin Klein Nieuws groot is. Het beste van onze collega's van de regionale zenders in... Het nieuws dat vandaag niet in het nieuws was. Het EK komt eraan, maar er is binnenkort ook een huis WK-voetbal. Niet voor mensen, maar voor robots. Deze Limburgers doen mee, al hebben ze er weinig vertrouwen in. Ik ben vorig jaar meegewezen naar Ismoet en hebben gezien dat bij voetbal zijn heel veel mensen uit Taiwan, China, dat soort landen. En die mensen zijn er al gewoon vanaf acht jaar mee bezig. En die, zijn, die doen bijna niks anders, dus die hebben daar zoveel ervaring mee. En daar kunnen wij bijna niet mee, maar... En als we eerlijk zijn, is dat lage zelfvertrouwen eigenlijk ook niet zo gek. Op dit moment weet je nog niet wat voor en wat achter is. Hij ziet wel de bal. Maar daar gaat hij dan ook wel naartoe. Maar je weet niet als hij hem heeft wat hij moet doen. Dat hebben we nog niet geprogrammeerd. Ai. Maar er is ook nog een ander onderdeel. Daar zijn onze Limburgse vrienden beter in. Dus jij moet zeg maar, een heel parcours volgen. Zeg maar, Hindernissen ontwijken. Dat ook zou kunnen gebeuren in een brandend huis. En uiteindelijk is het de bedoeling dat je boven, zeg maar, want je rijdt een tweede verdieping op. Dat je zeg maar, op een kamer boven op de tweede verdieping iemand raadt. Sterker nog, we worden gewoon wereldkampioen. We hebben een maand geleden een wedstrijd gehad hier in Nederland. Daar hadden we met 30 seconden eigenlijk de tijd over het totale parcours. Hadden We zeg maar een tijd die 2,5 minuut onder, de, onder ongeveer de wereldkampioen van vorig jaar zit. Dus ik kan wel zeggen dat we kans hebben. Ja. ja, Over naar een dierlijk drama in Voorburg. Ik werd wakker, want ik werd wakker van het geschreeuw van de, van de ganzen. Die werden helemaal over de toeren en wild. En... Dus ik ben gelijk naar het raam gelopen in mijn slaapkamer. Dus aan de achterkant van onze tuin. En gekeken, ik heb helemaal niets gezien. Ja, spannend. Uh, allemaal ganzen die lawaai maken. Maar uiteindelijk is er dus niks aan de hand. En vanmorgen ben ik naar mijn werk gegaan. En toen ging mevrouw de beesten voeren om een uur of tien. En die zegt, de kan is weg. Ik zeg, nou, dan is het vannacht gebeurd. Want uh, ja, de helse geluiden van, de, ja. van de, ja, de ganzen die waarschuwden van er is wat verkeerd. Maar ja. Ja, de kangeroe is weg. Nou, eigenlijk is het een wallaby. En die is dus uitgebroken en dus worden er harde middelen ingezet. En de veearts komt zo? Ja, de veearts komt om acht uur vanavond. En uh, dan wordt hij dus uh, verdoofd. En dan hopen we vanavond dus weer in onze armen te sluiten. Maar dat is wel voor het laatst, want... Uh, we stoppen er klaar mee? Ja, we stoppen met de kangroo. Dit is voor ons niet, uh, ja, niet te houden. Ja, en maakt u zich geen zorgen. Er wordt in Voorburg geen wallabyfilet gegeten. Er is een nieuw huisje. Voor ons is het, uh, het eind in zicht van de wallaby. En wat gebeurt er dan mee? Wij gaan hem aanbieden aan vrienden van ons. Die hebben gezegd dat als wij hem zat waren, dat wij hem konden aanbieden aan hun. Ze wilden hem graag overnemen. Hij krijgt dus wel een verder leven, maar niet meer bij ons. Wij stoppen 100% met de kangoeroe. Tja, en er is nog meer dierennieuws. We gaan op kraanvisite en we komen natuurlijk niet met lege handen. Nou, voor een kraamvisite zoals deze is dit een passend cadeau. Hmm, ik ben wel benieuwd wat ze hebben meegenomen. En ik ben niet de enige. Van harte gefeliciteerd. Dankjewel. En ik dank heb je. een kleine geitje nee, meegenomen. Ben ik even benieuwd wat dat is? Nou, in zit, ik he? ben zeer benieuwd. Zijn het sokjes? Nee, nee en het, nee, het is ook het geen sok. speen. Kijk nou. Ach, wat leuk. Het zijn dooie kuikens. Zo dottig. We zijn op bezoek bij, jawel, drie babyooivaars. En ze zijn lief. Ja, kijk, kijk, kijk. Zie je de kopjes? Hoeveel zijn er Ja, het, hè? het zijn er drie en het gaat geweldig. Ze groeien echt als kool. En deze mevrouw voelt zich heel erg verbonden met de kuikentjes. Je bent nu oma... Mama ik ben Kobe? de oma, was ik al. Ja? Maar dit is ook heel leuk. <laughs> ja. Je hebt er drie kleinkinderen bij. Ik heb er drie kleinkinderen en bij. En hoe voelt dat? Ja, geweldig. Ik vind het echt helemaal geweldig. Ja, en tot zover... Het nieuws dat vandaag niet in het nieuws was. Met fragmenten van L1 en RTV West. Boeter, bre en Greenetjes. Wat dit niet zit is geen op riocht vries. Uh, niet zo gek dat ik het niet vloeiend kan zeggen, maar echte Friese zouden er in de toekomst ook eens moeite mee kunnen krijgen. Een grote angst van Fries-statelijk Jelle Hiemstra. De Friese taal kan je op dit moment namelijk alleen nog studeren aan de Universiteit Groningen. Maar die willen ernstig bezuinigen op de studie en dat zou een ramp voor Friesland zijn. Goedenacht, meneer Hiemstra. Goedenacht. Ja, um, u heeft al een oplossing, begrijp ik, voor deze potentiële ramp. Ja, het is uh, vrij gemakkelijk. De provincie die heeft uh, nogal wat geld hier in Friesland. Uh, als wij de studenten, het zijn in totaal 15, het college geld gaan betalen, dat is 7000 euro per student, dan zou de studenten nog wel Fries willen studeren. En het tweede, wat we heel graag willen als Friese koers, is dat eigenlijk de studie die in Groningen plaatsvindt, Fries, is niet logisch. Want het nee. moet natuurlijk naar Friesland, naar Leeuwarden. Maar daar zit geen universiteit. Nee, maar wat niet is kan komen, en uh, wij verwachten als Friese koers... dat de staatssecretaris Zijlstra. ook een Fries, ja. die uit Lerma komt... zich hier echt gaat voor inzetten. En zoals u weet, het is verkiezingstijd, dus dan krijg je we wel eens wat meer los. Kijk, dat is uh, zeker waar. Maar ik heb wel begrepen, het is natuurlijk behoorlijk prijzig. Uh, ondanks dat Fries natuurlijk voor heel veel Friesen echt een moedertaal is... zijn er uh, eigenlijk maar 15 studenten en kost het dan uiteindelijk 100.000 euro. Ja, maar als je even juridisch bekijkt, volgens Europa moeten we dit doen. Het zou belachelijk zijn dat je bijvoorbeeld niet uh, Nederlands kan studeren in Nederland. Nou, Fries is een tweede rijkstaal. Dus dat betekent volgens Europa dat je ook verplicht bent om een volwaardige studie te geven in Nederland. En dat betekent Fries in Lauwert. Maar, maar uh, Fries is toch echt een, een, een volkstaal? Dat wordt door de mensen op straat tegen elkaar gesproken. Waarom zou je het dan nog moeten studeren? Nou, dat heeft ook iets mee te maken voor de toekomst, he. voor de cultuur, maar ook voor de taal. Ben je verplicht om zeker alle taalontwikkelingen goed in beeld te brengen? En, en daar moet je natuurlijk ook kennis van hebben. En als die kennis niet meer is, ja, dan is natuurlijk die taal op lange termijn ten dode opgeschreven. En dat kan natuurlijk niet. Weet u eigenlijk hoe dat zit met die andere twee Nederlandse streektalen, het Neder-Saxische Twins en het Limburgs? Ja, maar er is een verschil in. Dat is geen Rijkstaal. Fries is de tweede Rijkstaal. En dat wordt straks uh, helemaal verankerd in de grondwet. En dat betekent dat je allemaal rechten hebt... Uh, volgens Brussel, maar ook volgens Nederlandse wetgeving en streektaal... ja, dat is toch iets anders. Ja, ja. En dat is nu nog niet zo dat dat in de grondwet staat? Nee, uh, minister Donner was er heel druk mee bezig. En, uh, maar in feite is het daar is nog een hamerslag en uh, dan is het zover. En uh, dat betekent gewoon dat uh, Fries moet worden gegeven... Op universiteiten. En vergis je niet wat ze nu willen, Groningen. Het is gewoon puur een bezuinigingsmaatregel. Ze willen Fries onderbrengen bij Europese studie. Ja, en dan is het voor de studenten niet meer interessant. Maar u, u moet het toch ook wel een beetje begrijpen. Er moet bezuinigd worden daar in Groningen. Nou, dan gaan ze natuurlijk als eerste proberen te bezuinigen... op iets dat een beetje ver van hun bed staat. Al is het natuurlijk maar 80 kilometer naar uh, Friesland. Of 80, niet eens. Maar... Ja ja... Dat begrijp ik, maar ik zie het een fantastische kant voor Friesland ja, ja, ja, om juist zo'n studie naar Friesland te halen. En het grote voordeel is, als het naar Friesland toe gaat, bijvoorbeeld naar Leeuwarden, ja, dan kun je natuurlijk ook bedrijven eh, aantrekken. Dat is vreselijk belangrijk, want als je een uh, universiteit hebt in een provincie, dat betekent dat je ook meer kan hebt en dat betekent dat ook de werkloosheid in Friesland wat omlaag kan. Dus ja. het heeft allemaal voordelen. Wat is eigenlijk Fries voor collegegeld? Uh, dat kost ongeveer 7000 euro. Ja, maar het woord, wat is het Friese woord voor collegegeld? Ik kan geen Fries. Nee, of, nou, we dat is het. hele woord is het nog niet waarschijnlijk. Dat is. Ja, dat Jawel, dat is uh, exact hetzelfde. <gsınn> dan is oh. ook college op Goed, helder. Uh, uh, dank u wel, meneer Hiemstra. Ik probeer het Fries terug te krijgen. En het is boeterbreen en greas cheese. Wie dat net zet, is geen op Jocht Vries. En ik ben geen op Jocht Vries. Goed, we gaan luisteren naar het nieuws nog steeds van hier. Zwakker, BNL. Nieuws in de nacht.